6 uur het NOS-journaal Freddy van Tijn. Storm veroorzaakt overlast en schade. Meer auto's verkocht, vooral kleine zuinige. Man 30 jaar vrachtwagenchauffeur zonder rijbewijs. Het KNMI heeft de waarschuwing voor extreem weer ingetrokken. Wel kunnen in het zuidoosten en de kustprovincies nog zware windstoten voorkomen. Het stormachtige weer veroorzaakte vooral problemen in de noordelijke provincies. Er waaiden bomen om en dakpannen waaiden weg. Ook het wegverkeer had last van de windstoten. Op de A2 bij echt zijn twee rijstroken afgesloten omdat verkeersborden moeten worden vastgezet. Dat is ook het geval op de A12 tussen de knooppunten Oude Rijn en Lunette. Verder ondervindt het treinverkeer de gevolgen van de harde wind tussen deurnen en Helm viel een boom op de rails, net als tussen Venlo en München-Gladbach. Tussen Utrecht en Leiden is een bovenleiding kapot. In Nederland zijn voor zover bekend geen gewonden gevallen. In Kuik is de politie begonnen met het huis aan huis bezorgen van flyers... vanwege de beschieting van een jongen op oudejaarsavond. De jongen van elf werd tijdens het afsteken van vuurwerk door een kogel geraakt... en moest worden geopereerd. Hij ligt nog in het ziekenhuis. De ruit van een woning werd rond dezelfde tijd geraakt door een kogel. Het is nog niet bekend wie de kogels afvuurde. De politie hoopt nu op nieuwe tips over de zaak. Daarom staat in de folder in vier verschillende talen... dat de politie hulp nodig heeft van buurtbewoners. De autobranche heeft vorig jaar ruim 550.000 nieuwe auto's verkocht. Dat is een stijging van ruim 15 procent, iets meer dan verwacht. De stijging van de verkoop in 2011 is vooral te verklaren... door de fiscale regeling voor kleine, zuinige auto's. Over die modellen hoeft geen aanschafbelasting... of motorrijtuigenbelasting te worden betaald. Dit jaar zal het aantal verkochte nieuwe auto's waarschijnlijk dalen. In de Libische hoofdstad Tripoli zijn gevechten uitgebroken tussen groepen militanten. Inwoners hebben schoten gehoord en zagen gewonden liggen, maar de omvang van de gevechten is onduidelijk. Sommige ooggetuigen melden dat er vijf doden zijn gevallen. Een aantal militanten zou een gebouw van het voormalige hoofdkantoor van kolonel Gaddafi gebruiken. Militairen van de overgangsraad zouden op hen hebben geschoten. In Tripoli lopen nog steeds veel gewapende mannen rond die hebben meegevochten tegen Gaddafi. In Duitsland neemt de druk toe op president Wolf om af te treden. Ook in zijn eigen CDU neemt de steun voor Wolf af. De partijtop van de CDU in Neder-Saxe, waar Wolf premier was voor die president werd, eist volledige opening van zaken. Als dat niet gebeurt, wordt het ambt van president beschadigd. Wolf is dieper in de problemen gekomen nadat bekend was geworden dat hij heeft geprobeerd berichtgeving in beeld en weld am zondag te verhinderen. Die kranten schreven over een gunstige lening die Wool via een bevriend ondernemers-echtpaar had gekregen. De politie heeft op de A27 bij Maartensdijk een vrachtwagenchauffeur van de weg gehaald die al 30 jaar zonder rijbewijs rondrijdt. De man van 58 was op weg naar Engeland, werd aangehouden omdat hij een inhaalverbod negeerde. Hij zei tegen de politie dat hij als hobby al 30 jaar als internationaal chauffeur werkt voor transportbedrijven. De vrachtwagenchauffeur uit Eindhoven is bekeurd voor het rijden zonder rijbewijs, het opgeven van een valse naam en een verlopen APK. Een oud-rechercheur van de politie Twente is veroordeeld voor de aanranding van twee vrouwen. Hij heeft een werkstraf gekregen van 240 uur. Ook moet hij 800 euro schadevergoeding betalen aan een van de slachtoffers. De oud-politieman van 63 heeft de vrouwen lastig gevallen toen ze als getuige of verdachte betrokken waren bij misdrijven. Het Openbaar Ministerie had een half jaar cel geëist... maar volgens de rechter is een taakstraf genoeg... omdat de man psychisch en financieel al zwaar is getroffen... door zijn oneervol ontslag. Het zuiden van Australië heeft te maken met de ergste hitte... in meer dan 100 jaar. Op sommige plaatsen is de temperatuur tot boven de 40 graden gestegen. Gewoonlijk is, de, is het in deze tijd van het jaar een graad of 30. Gisteren besloot een elektriciteitsbedrijf de stroom een paar uur af te sluiten. Het bedrijf was bang dat door de harde wind hoogspanningskabels zouden omvallen en dat die bosbranden zouden veroorzaken. En FC Twente wil de voormalige bondscoach van Engeland, Steve McLaren, graag als nieuwe trainer. Op een persconferentie heeft voorzitter Moensterman gezegd dat McLaren op het verlanglijstje staat. Er zou nog geen definitieve overeenkomst zijn. McLaren was in het seizoen 2009-2010 ook al trainer van Twente. Vanochtend werd bekend dat Co Adriaanse als trainer van FC Twente is ontslagen. Volgens Moensterman waren de verschillen in opvatting over de voetbalcultuur onoverbrugbaar. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het regenen... maar af en toe kan het even opklaren. Eerst blijft er wind staan. Die kan zelfs nog toenemen tot storm op de wadden... maar later neemt de wind af. Morgen afwisselend zon en buien en een graad of 9. Tegen de avond en s'nachts trekt de wind weer aan. abw verkeersinformatie Nog 30 kilometer file in ons land. Opmerkelijk zijn de files op de A2 Amsterdam richting Utrecht... tussen Vinkenveen en Maarsen 6 kilometer. Bij Maarsen zijn twee rijstroken dicht... En op de A12 Utrecht-Den Haag staat tussen de knooppunten Lunetten en Oude Rijn nog altijd 10 kilometer. Op de A16 Rotterdam richting Breda tussen Zwijndrecht en de randweg Dordrecht 2 kilometer na een aanrijding. Maar de weg is weer vrij. Dan nog bericht voor treinreizigers van tussen Utrecht en Arnhem, Tilburg en Oosterwijk. En tussen Woerden en Bodegrijven ligt het treinverkeer stil. Houdt u rekening met een vertraging van een uur of meer.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 Voor sommige dieren een uitkomst, voor anderen een survival. Frozen Planet. Vanavond om half negen bij de EO op Nederland 1. Het NOS Radio 1 Journal. Lucella Carrasso. Goedenavond, zes minuten over zes. Zo tegen half zeven gaan we naar Iowa. De eerste republikeinse slag wordt daar geleverd voor de presidentsverkiezingen later dit jaar. Eerst het nieuws van de Europese Centrale Bank. De Belg Peter Praat is benoemd tot hoofdeconoom. Dat komt voor velen als een verrassing, want er was gerekend op een Duitser, Jurk Asmusen, of een Fransman. Paul de Grouwe is hoogleraar internationale monetaire economie in Leuven. Goedenavond, meneer de Grouwe. Ja, Waarom is het dan uw landgenoot geworden? Weet u dat? Ja, dat is natuurlijk moeilijk te weten. Maar het zou wel uh, het geval kunnen zijn van twee honden die voor een been vechten en de derde loopt ermee weg. Dus er was inderdaad grote concurrentie voor die job. Uh, zowel vanuit Frankrijk als vanuit Duitsland. En elk van die landen had een eigen kandidaat. Maar men is daar blijkbaar niet tot een akkoord gekomen. En dan kan zoiets gebeuren dat uh, de derde man het uiteindelijk haalt. En uh, hoe belangrijk is die uh, baan van hoofdeconoom bij de Europese Centrale Bank? Wel, ik denk dat dat de facto wel een belangrijke baan is. Dus formeel uh, maakt het geen verschil uit dus een directeur... ...is dus een, een lid van het directiecomité... ...maar dus die positie geeft daar bijzondere uh, inhoud aan... ...want uh, dus die hoofdeconoom... ...die bereidt die vergaderingen voor... ...van de gouverneurs van de centrale banken... ...die dus uh, om de veertien dagen naar Frankfurt gaan... ...en dan de beleidsbeslissingen nemen... dus de hoofdeconoom... ...gaat zo'n economisch-monetaire analyse voorleggen... ...en dat is dan de basis van de discussie en de uiteindelijke beslissingen. Dus in die zin is dat wel een belangrijke positie... ...want je kunt toch wel een zekere richting geven aan de beslissing door uw analyse. Ja, het is misschien niet zo raar... dat uh, de Fransen en de Duitsers het niet eens zijn geworden. Want de meningen over wat de Europese Centrale Bank moet doen... in de schuldencrisis lopen in beide landen nogal uiteen. Kan, kunt u inschatten uh, deze praat? Staat hij nou meer aan de kant van de Duitsers of van de Fransen? Ik dat dat bijzonder moeilijk te zeggen. is. Ze hij heeft zich daarover niet uitgesproken, voor zover ik weet. Um, ik denk wel dat hij... ...intellectueel flexibel genoeg is om, om de voor- en nadelen van die posities in te schatten. Um, en dat hij daarom misschien wel uiteindelijk een, een goede kandidaat is. Het is ook een man die de twee talen, Frans en Duits, uh, goed spreekt. Um, en dat is toch ook een plus in heel die affaire. Ik zit ook even te denken aan Van Rompuy nu, eigenlijk. Dat is ook zo iemand. Ja, de ramp heeft natuurlijk een hele andere positie. Hè. Dus, uh... Nee, dat weet ik, maar dat is ook uiteindelijk een Belg geworden... die een ja, beetje tussen ja, de Fransen en ja. Duitsers inzit. Ja, soms uh, in een land van, um, van uh, de, de, de grote dieren... kunnen soms de hele kleine dieren toch een niche ontdekken <lacht> um, en, en toch floreren. Hè. Nou, dat doen deze twee Belgen dus. En, en ze hebben nogal wat... Uh, op de agenda voor het komend jaar. Uh, Griekenland bijvoorbeeld, hef, even daarover doorgaan. Griekenland liet vandaag weten dat wellicht gedwongen uh, wordt... het land om de euro te verlaten. Als de andere eurolanden niet instemmen met een nieuwe reddingsoperatie. Neemt u dat op als een ernstige waarschuwing van de Grieken? Ja, natuurlijk. Het um, is dus een beetje bluffpoker ook. Hè, want um, er zijn misschien een aantal landen... die, die liever zouden hebben dat ze verlaten... Dus, uh... Ik weet niet in welke mate dat alweer een, een goede aankondiging is. Dus, um... Ja, eerst dat referendum willen organiseren en, en, ja. en nu dit verhaal. Ja, dat is een tweesnijdend zwaard. Hè, dat kan uiteindelijk terechtkomen op de Grieken zelf. Um, um, maar natuurlijk, de, de kans dat zoiets gebeurt, uh, wordt alsmaar groter. Ja. ja. Wij wachten af hoe dat verder gaat en ook hoe het met uh, Peter praat gaat bij de Europese Centrale Bank. Opnieuw in België dus op een uh, topfunctie in deze schuldencrisis. Meneer de Gouw, ik dank u wel. Ja, gedaan. Vanuit Leuven. Dan gaan wij naar uh, de storm vandaag vanmiddag. Met name in het noorden van het land heeft dat voor wat problemen gezorgd. Dat heeft ook onze verslaggever Jeroen Wollers gemerkt. Onderweg op de provinciale weg edam oosterhuizen was hij in Noord-Holland. Toen er een boom op de weg viel. Achter die boom ontstond een enorme file met vooraan een bus op weg naar Amsterdam. Goedemiddag. En dan was radio 1. Wat is er gebeurd? Ik ga ja, niet weten. Ik denk dat er een boom uh, door de wind uh, <laughs> op, op de weg gevallen is. Hoe lang staat hij hier al? Een uh, minuutje of tien. En nu? Wachten. Wat moet ik anders? Ik heb de hulpdiensten uh, gewaarschuwd. Dus nu hopen we dat ze een weg zagen en dan uh, klaar. En, uh, Hoop ik over een half uur die ik weer weg te zijn. Maar dat kan nog wel even duren, want dat is een flinke jongen, hè? Ja, dat is een aardige jongen. Maar verder door die stond er ook wel een keer helemaal scheef. Dus, maar ja, er gaat hier ook een flinke wind hier hoor, komen De bus vliegen alle kanten op. Lastig rijden. Heel lastig rijden. Wat vertelt ah, u de passagiers? Er zijn er eigenlijk maar twee, hè? hiernaast nou, nee, me staat een. Ik uh... heb er eigenlijk maar eentje bij, maar oh. die, die hoort nog zelfs bij mij. Dus, uh, die is oh, die, die, die kleine man die hier staat, dat is uw zoon. Dus uh, jij vindt het niet erg. Nee. nee. Ja, ik vind ik dat hartstikke leuk. Daar maakt wat mee, anders zit hij thuis om achter de PC. Dus, uh... En nou is je even mee. En wat zegt u uh, tegen die ene passagier en Hoe lang gaat dit nou, nog duren? Ik heb er nog helemaal niks tegen gezegd, maar ja. ze hebben het zelf wel door hoor. Oh. En ik ken nog niet met hem. Misschien dat ik zometeen even met hem kan regelen dat hij er meeneemt naar Edam. Oh ja, want er komt nu een man aanlopen in een uh, geel hesje. Hè? Dat is. Nou, die jongens die werken voor ons, die doen controle en zo allemaal en service geven. hey, door. <laughs> Nee, ja, is me, dat is je haar terug meenemen? Of dat, want ik heb er eentje in zitten, man. oké. Okay. Ik een beetje los? want ja, ik ken die keren, daarom. Nee. En jij er een mee kunt nemen, dan. Uh... Maar voor dan, u is het in elk geval opgelost, mevrouw? <lacht> nee, sorry. Dan blijft u over. Ja, dan blijf ik over, helaas. Die weer heeft ook wel weer wat, hè. ja, okay, dit soort effecten. Vorig jaar lag er om een sneeuw, kom je ook niet echt gekke hand erop en naleeft er een woon? Maar gelukkig voor de buschauffeur. Een kwartiertje later kwam de brandweer. Die heeft de boom weggehaald. Vanavond worden in de Amerikaanse stad, A staat Iowa... de eerste voorverkiezingen gehouden in de race om het Witte Huis. Bij de ANWB liggen er nog bomen op de weg, Arnoud Broekhuis. Geen bomen, wel auto's. Onder andere op de A325, Arnhem richting Nijmegen. Daar zijn vijf auto's op elkaar gereden. Er staat inmiddels drie kilometer file achter... Ook op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam is een aanrijding gebeurd bij Hoevelaken. Daar staat 5 kilometer in dus de linkerrijst ook dicht. Op de A2 Amsterdam Utrecht, bij Maarzen nog altijd 6 kilometer. Ook daar twee rijstokken dicht. En nog altijd het langs de langste file van vandaag. De A12 Utrecht Den Haag. Tussen de knopende lunetten en de Oude Rijn, tien kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lucella Carrasso. Tijdens de jaarwisseling is het gebruik van alcohol, vooral van teveel alcohol, een groot probleem. Zo was er bij geweldse incidenten met de Oud en Nieuw... bijna altijd alcohol in het spel. En dat baart het Openbaar Ministerie zorgen. Dat zegt Herman Bolhaar, de hoogste baas van het Openbaar Ministerie. Ja, dat speelt een uh, grote rol. Je kunt eigenlijk zeggen, daar waar geweld is... is bijna altijd forse drank in het spel. En wat uh, ernstig verontrustend is... is dat mensen veel jonger drinken en ook veel meer drinken. En nogmaals, als dat gepaard gaat met ook uh, veel geweld... tegen hulpverleners en tegen politiemensen... dan is dat echt fout en kan men ook op een reactie rekenen. Dat is ook gebleken uit de reacties die wij als politie en OM gegeven hebben. Nou, overmatig drankgebruik speelt ook een hoofdrol in de zaken... die vandaag tijdens rechtzittingen werden behandeld. Welkom allemaal voor deze rechtzitting. Op de rechtzitting krijg je het allemaal uitvoerig... en in detail te horen hoe de politie werd belaagd tijdens de nieuwjaarsviering. Een supersnelrechtzitting die volledig in het... Eh... Tegenstaat van uh, zaken die zich hebben afgespeeld rond de oud en nieuw. Verdachten die onder invloed van drank en drugs volledig door het lint zijn gegaan. Ze hebben een roes uitgeslapen in de politiecel en ze worden vandaag al berecht. De politie loopt naar meneer toe, wil hem daar weghalen. Uh, eigenlijk slaapt hij direct weer de vlam in de pan. Meneer wordt hem weggehaald en vervolgens vindt meneer het nodig om de politie een schop te geven. Een van die incidenten op een feestje. De officier van justitie vertelt wat de verdenking is. En wat vindt meneer vervolgens nodig om deze politieagent... Een slag tegen het te geven. De verdachte vertelt de rechter dat hij die dag bijna niks heeft gegeten... maar dat hij op het feestje wel heel veel whisky heeft gedronken... terwijl hij normaal gesproken nooit drinkt. Hij komt niet meer op zijn benen staan en hij weet niks meer over wat er is gebeurd... vertelt hij met tranen in de ogen. Hij heeft vreselijke spijt. Dat zien we helaas heel erg veel in zaken die te maken hebben... bijvoorbeeld met oud en nieuw kwesties, dat mensen dingen doen waar ze laten, wellicht enorm veel spijt van hebben. Maar het is wel gebeurd. Drank is het grootste probleem, vindt ook de politie. In de hoofdstad is het een groter probleem dan het vuurwerk... zegt de nieuwe Amsterdamse korpschef Albersberg. Het hoogste vraagstuk was bij ons de alcohol. We hebben een uitgaansstad en daar zijn een aantal vuurwerkincidenten... dus door, maar het meest is alcoholgerelateerd. We hebben de meeste aanhoudingen uit wandgedrag door overmatig alcohol en drugsgebruik. Hoe ja, zou je ervoor kunnen zorgen dat mensen tijdens Oud en Nieuw... niet zoveel drinken? Alcohol is niet alleen een Oud en Nieuw vraagstuk. Uh, alcohol in het uitgaansgeweld is eigenlijk een vraagstuk door het hele jaar heen. Mm. En het debat over alcohol, hè, dat is nog ingewikkelder... als het debat over uh, uh, vuurwerk, is een ingrijpend iets. En ik maak me altijd met name zorgen over de jongere jeugd. Maar een drinkverbod, dat is niet haalbaar. Nee, dat, ik, dat, ik ben ook niet een moraalridder die daarvoor pleit. Ik pleit wel voor minder alcohol, en met name in ons werk. Maar als je kritisch kijkt, is dus het politiewerk... s'avonds na een bepaald tijdstip bijna alleen maar alcohol gerelateerd. Huiselijk geweld, burenoverlast, uitgaansgeweld. Een groot gedeelte van als het donker is zijn alcohol gerelateerde delechten. Het moet leuk zijn, het is een feest. De supersnelrechtzittingen zijn bedoeld als statement om een voorbeeld te stellen. De politieagent die zijn werk aan doen was. Daar rekenen we 200%. Het OM eist extra hoge straffen voor geweld tegen hulpverleners. Plus het feit dat we hier te maken hebben met een kwestie bij oud en nieuw. Dat is extra 75%. De advocaat probeert het nog op ontoerekeningsvatbaarheid te gooien. Door de drank was de verdachte zichzelf niet. En het kan hem daarom niet worden aangerekend. Maar dat gaat er voor de rechter niet in. Ik wil aannemen dat u door dronkenschap niet meer wist wat u deed. Maar daar bent u wel verantwoordelijk voor. Uiteindelijk bent u wel verantwoordelijk ervoor dat u alcohol hebt genuttigd. En dan ben je ook verantwoordelijk voor de daden die je daarna verricht. Het had zelfs zelfstraf kunnen worden, zegt de rechter. Maar hij houdt het bij de geëiste straf. Want u moet wel merken dat wat u deed echt niet mag. U moet u weer goedmaken aan de maatschappij door voor te werken... Maar ook andere mensen moeten weten als je dat soort ontgreim uithaalt een pleisterstraf tegenoverstaat. 90 uur werkstraf. Super snel rechtzitting vanmiddag Matthijs van de Wiel was daar. Dan gaan we naar andere straffen als gevolg van dat vuurwerk. Jongeren die illegaal hebben zitten stunten met vuurwerk zijn vandaag op straat te vinden in Amersfoort. Zij hebben een taakstraf. Piet Beitler van bureau Halt legt ze de regels uit. Heeft iemand zijn werkbrief gehad? Denk het wel, hè? Met de regels erop. Weet iemand hier nog toevallig? Geen telefoon. Geen telefoon, juist. Geen muziek. Oké. Okay. Jullie krijgen van mij straks een hesje? Jullie krijgen van mij straks handschoenen? Is het duidelijk voor iedereen? Goed, dan mogen jullie nu met mij mee naar elkaar en dan gaan we even de spullen uitdelen. Die mag je Ik Ga ja, nou, gelijk even handschoenen komen halen. Ze ja? zijn hele schoon. Die komen net uit het drogen. Ik lieg, hè? Nee, dat lieg ik niet. Was er voor jou de keuze een boete of uh, dit? Ja. Hoe hoog was die boete? 200 euro of ja. zo. Ik had die geval vuur bij me. En 200 euro dan toch maar liever dit? Nou, het liefst allebei niet, maar eigenlijk dit. Hoe leerzaam is dit? Niet. Waarom niet? Ik vind het geen zware straf of zo. Ik doe het zo nog een keer. Ik kan het nog liggen, dus. Maar als je nog een keer wordt gepakt, dan... Uh... Word je doorverwezen naar justitie en dan krijg je een strafblad. Dat zien we dan wel weer. Ja? Prima. Ja, Zoals je nu wat ik doet... moet de sleutels hebben voor mijn eten nu. Opschieten nou. lopen van de straat achter. Opschieten nou. Ja, ik zeg opschieten nou. Lopen. Ja, maar zo gaan we niet met elkaar om. Ik Luister, een... je stuurt me weg voor niks. En dat moet ik nog rustig doen. Ja, dat moet je. Ook. Moet ja. ik dan rustig doen, omdat je, je stuurt me weg voor niks. Maar je kan gewoon normaal tegen me doen. Ja, pak mijn spullen dan eventjes voor me. Zou u mijn spullen even kunnen pakken? Dat kan ook gevraagd worden. Zo gaan we met elkaar om in Nederland. Okay, het dus jij houdt uh, mij de kant ook even ja, in de ik hou, uh, op. De eerste afhaker. Ja, tweede, hè? Ik heb tweede. Er, er zijn er nu twee naar huis gestuurd. Dus, uh, Vanwege? wandgedrag. Uh, dus uh, er wordt een uh, boomstam op de straat gegooid. En uh, er wordt uh, bedreigd. En dat kan gewoon niet. Bedreigd? Ja. Wat Als, zeiden ze dan? Uh, dat hij uh, agressief is en vuurgevaarlijk. Dan ga je... Uh, een stap te ver, dat kan niet. Dus dan houdt het gewoon op en dan uh, worden de jongeren naar uh, huis gestuurd. En dan? De bon wordt doorgestuurd naar justitie. Die gaat uh, de hoogte van het boetebedrag bepalen. En uh, dan hebben de jongens een aantekening, dus hebben een strafblad. Lekker begin. Ja, lekker begin van de dag inderdaad. Dus uh, nou ja, aan de andere kant, uh, de jongens die hier nu nog zijn, die weten dat ze gewoon normaal moeten werken. Want als ze dus zich niet gedragen... Ga even van de straat af, jongens. Dan, uh, dan worden ze dus inderdaad naar huis gestuurd. Dit dus, zijn de boefjes van morgen. <laughs> misschien, dat weet je niet natuurlijk. Maar uh, het is jammer dat dit gedrag... Uh, ja, op zo, zo, zo, ja, binnen een half uur al plaatsvindt. Dus. Hoe lang moeten jullie? Ik moet, uh, in totaal acht uur. Maar ik had uh, op oudjaarsdag al gelopen. Tweede keer dat ik gepakt ben en ik ben ouder. Je bent een recidivist, zoals dat heet. Ja. Klinkt ook wel weer stoer, of niet? Nou, ik weet het niet. niet. Of vind je het vooral balen? Ja, balen. Ik baal er wel heel erg van. Ja, het is ja. mijn eigen schuld. Eigen schuld. Hij ging dus wel verder met de taakstraf. Twee anderen zijn naar huis gestuurd en krijgen nog van justitie te horen. Roepau was bij deze jongeren in Amersfoort die die taakstraf hadden. Ja, begin januari, nu de feestdagen voorbij zijn, Kerstmis, oud en nieuw... zie je dat veel mensen in Nederland weer aan de lijn gaan. In Frankrijk worden de mensen geholpen... want uh, daar wordt vanaf nu extra belasting geheven op frisdrank. En dat heeft echt als doel overgewicht tegen te gaan. De Raad voor Volksgezondheid en Zorg wil ook een vettax in Nederland. Eten en drinken met veel vet en suiker moet duurder worden, vinden ze. Werkt dat? Verslaggever Josephine Trehi ging naar het spreekuur van een diëtiste. We hebben hier een voorbeeld van een tussendoortje liggen, ja. van de koekrepen. Valt u ook op dat er op staat? nou, minder dan 3% vet? Ja, dat valt me wel op. En ook dat de calorieën. Daniela Horsman is bezig uh, met de cliënt. Plakje het vlakje is 82 calorieën. Ja. Wat zijn jullie aan het doen? Ik ben uh, aan het uitleggen over etiketlezen. Wat staat nou eigenlijk op een verpakking en hoe kan je nou zelf bepalen of iets gezond is of niet gezond is. Hoe lang bent u al uh, cliënt hier bij Daniela? Uh, bijna een jaar. En wilt u veel afvallen? Ja, ik wil wel een kilo of 15 sowieso. Nou, hebben ze in Frankrijk sinds deze week extra belasting op frisdrank... om overgewicht tegen te gaan daar. Wat vindt u daarvan? Nou, het is een mooi initiatief, maar werken, denk ik, zal het niet doen. Waarom niet? Ik denk als iemand daar zin in heeft, dit toch gaat kopen en blijft kopen. Ja, is dat bij u ook zo? Als u zin heeft, in iets lekkers, dan koop je het toch wel? Ja, dan kan ik er geen weerstand tegen bieden. Danielle, wat vind jij ervan dat ze dat in Frankrijk doen? Nou, ik ben het er niet zo mee eens. Ik denk dat... Uh... Als je ongezonde producten duurder maakt... dan moet je ook kijken naar de gezondere producten goedkoper maken. En mensen leren nog steeds niet dat uh, een glasje cola dan ongezonder is. Maar betalen er alleen maar meer voor. Dus ik ben daar niet zo'n voorstander van. Uh, daarnaast zijn er ook een heleboel mensen met ondergewicht in Nederland... en die worden vergeten. Die moeten juist wat vetrijkere producten of wat meer suiker gebruiken. En die moeten nu dus ook meer gaan betalen omdat ze aan willen komen. Dus ik denk dat dat ook nog wel iets is waar de overheid eens goed naar moet kijken. En de diëtist wordt al niet meer vergoed in de basisverzekering. Dus ook de mensen met ondergewicht zijn daarbij benadeeld... en krijgen niet meer het advies hoe ze anders kunnen eten. In sommige landen gaan ze ook nog veel verder, hè? Ik geloof uh, in Denemarken en Hongarije is het ook op chocola... en op uh, wat heb je nog meer, uh, producten met veel cholesterol erin? Ja, op pizza's hebben ze daar, op chips en op chocola hebben ze daar ingevoerd... En wat wel het mooie was wat we in Denemarken zagen... is dat mensen een hele grote voorraad gingen inslaan van tevoren. Dat ja, pizza, chips en dat soort dingen... blijven natuurlijk onbeperkt houdbaar door alles wat erin zit. Dus of dat daar, daar nou zo heel veel zin heeft, twijfel ik ook aan. En er zijn nog steeds geen onderzoeken naar gedaan of de onderzoeken zijn nog, wijzen nog niet duidelijk uit... dat het ook echt effectief is. Dus ik denk dat ze dat nog eerst moeten afwachten. En misschien een mooi voorbeeld. Eh, roken is een verslaving, maar er zijn ook mensen die een soort van verslaving aan eten hebben. Het roken is ook duurder geworden, maar de echte rokers roken nog steeds. Dus ik vraag me af of dat dan met eten anders zou worden. Denk je dat het uiteindelijk wel zal komen, zo'n uh, vettax hier in Nederland? Ik betwijfel of het echt gaat komen. Ik ben uh, bang dat het allemaal niet doorzet, dat het nu heel hard schreeuwen is... en dat ze de resultaten gaan afwachten van de andere landen... en uh, dat het daarvan afhankelijk is. U hoorde diëtiste Danielle Horstman. De Amerikaanse stad Iowa, daar gaat het gebeuren. De Republikeinen houden over een paar uur de eerste voorverkiezingen... voor de presidentsverkiezingen begin november dit jaar. Dat doen ze in een zogeheten caucus. Correspondent Wessel de Jong is in de hoofdstad van Iowa. Wessel, begint die verkiezingskoorts daar bij jou een beetje op te lopen? Uh, volledig, volop kan je wel zeggen. De zes republikeinse kandidaten hier, die leggen per dag honderden kilometers ze af. Ze bezoeken radiostations, doen interviews, gaan naar diners, tenten, schutten handen, gaan naar fabriekshallen, houden ze toespraken. Meer religieuze kandidaten gaan naar kerken, houden daar, echt, uh, houden daar echt allemaal complete preken. Nou, al die kandidaten, die hebben ook allemaal nog callcenters. Dus die Iowans, die worden, de hele dag worden ze echt gek gebeld door die callcenters. Uh, de tv, je kunt hem niet aanzetten of je ziet. Heel veel spotjes, uh, allemaal politieke spotjes. Ja, en toch zeggen de mensen hier in Iowa. toch zijn de kandidaten weer toch minder in het veld te zien geweest. Uh, dan, uh, dan in 2008 voorheen. Dat de rol van de televisie toch nog weer belangrijker is geworden. En ja, waarom is die voorverkiezing nou zo belangrijk daar? Want volgens mij is niet altijd degene die, die daar wint in Iowa. Uh, later de kandidaat voor de Republikeinen. Nee, nou het verschilt inderdaad. Precies wat je zegt. Het verschilt een beetje per partij. Bij de Democraten is het duidelijker. Uh, Obama won hier in 2008 en werd dus ook de president. Nou, in 2008 won je iemand die jij niet meer weet wie het, uh, die het was. Hmm? De man die toen kandidaat werd voor de Republikeinen, dat was uh, McKenzie in Iowa. Genees mee, bij nagaan. Nou, het is toch ontzettend belangrijk, ook voor die Republikeinen hier in Iowa. Er wordt hij dus niet de kandidaat, de, de, de, de president wordt hij niet aange, uh, aangewezen. Maar de kandidaten, ze doen hier wel een campagne-examen. Ben je gewoon in staat om, om campagne te voeren? Dus eigenlijk hier in Iowa, wat er gebeurt bij die Republikeinen... is de verliezers worden eruit gefilterd. Kan jij gewoon als kandidaat kan jij mensen van vlees en bloed... die je gewoon voor je hebt, kun je die een beetje aanspreken? En heb je voldoende geld om ook echt campagne te voeren? Nou, dan zie je twee dingen eigenlijk meteen. De gouverneur van Texas, uh, Perry, heeft ontzettend veel geld... heel veel spotjes, maar hij spreekt niet aan... dus hij zal er waarschijnlijk uitvallen hier Michelle Backman, de, de, de conservatieve kandidaat voor vrouwen zeg maar, van de Tea Party, uh, ja, blundert, heeft geen geld. Gaat er nu waarschijnlijk ook uitvallen. En dan houden we over, in ieder geval Mitt Romney? Ja, precies. <laughs> dat ja, wil eigenlijk dat niemand, geloof het... ik, maar toch ligt hij voor... <laughs> Ja, dat is een beetje de gedoodverfde winnaar natuurlijk. Maar goed, het is hier ontzettend moeilijk te voorspellen wat er in Iowa gebeurt. En dat ligt een beetje aan die hele aparte procedure die er is. Het, het stemmen vanavond begint om zeven uur. Dan moet iedereen in het stemlokaal binnen zijn. Dan gaan de deuren dicht. Nou, dan gaan vertegenwoordigers van die kandidaten gaan dan nog praatjes houden. En eigenlijk de mensen gaan dan in een vergadering, wat een caucus is... dus gaan dan in een vergadering gaan ze hun mening bepalen. En mensen laten het ook echt vaak van dat moment afhangen. Dus afgelopen weekend bijvoorbeeld was nog ongeveer de helft van de kiezers was hier nog onbeslist. Dus Ronnie, hij kan wel bovenaan staan in de peilingen... en iedereen zegt ook dat hij grote kans maakt. Maar er zitten toch wel twee mensen nog heel dicht op de hielen... en dat zit allemaal binnen de foutenmarge. Dus er, kun, er kan echt nog een hele verrassende uitslag uitkomen vanavond. Zij, gaan we zij werken zich dus in het zweet... en Obama die, uh, die is lekker op vakantie geweest. Die hoeft niet zo hard te rennen. Nou, die is, nee, die is wel vandaag is hij teruggekomen in het, in het Witte Huis. Oh. Hij, is wel weer, hij is wel vandaag weer aan de slag gegaan, dus we kunnen gerust uh, zijn. Maar de, de republikeinen doen formeel ook iets van een caucus. Ja, het is natuurlijk, Obama is natuurlijk de enige kandidaat. De, goed, democraten toch wel bijeenkomsten. Ja. de democraten De democraten houden toch wel, houden toch wel bij, bijeenkomsten, houden ze hier. Maar goed, dat is meer van huishoudelijke aard hoe ze gewoon straks later gewoon de echte verkiezingscampagne gaan voeren. Het is een beetje, een beetje voor de vorm. Maar de democraten en de president, ze zijn allemaal ze zijn op post. Wessel de Jong, dankjewel voor jouw verslag vanuit Iowa. Jij gaat uh, over een paar uur dat allemaal volgen. Dat hele ingewikkelde systeem heb jij je zo te horen eigen gemaakt. Ergens vannacht, vanavond, uh, ik geloof om twee uur, ja. uur onze tijd is het, hè? En dan een paar uur later is de winnaar bekend. Ja, dat gaat ontzettend snel eigenlijk. Uh, dan, dan, uh, dus de, de, ja, stembureaus zijn hier dus niet een hele dag open, zoals normaal in andere staten is. Het gaat allemaal in twee uur tijd gebeuren. Dan worden we wakker op, op, op, op, op, met jou, Wessel. We worden wakker met ja, om, ja, om, jou en dan horen we het euh, nieuws. Om een uur of zes uh, moet, moet, moet het al zo'n een beetje duidelijk zijn, denk okay. ik. Ja, uh, nou, Vertel het om zeven uur dan nog maar een keer. Wessel de Jong, <laughs> dankjewel vanuit uh, okay. Iowa. Dan gaan we plaatsmaken voor Joost Eertmans, WNL avondspits na half zeven. Goedenavond, Joost. Lezella, goedenavond. Ja, om zes om uur s ochtends kan je het ook bij ons horen hier op Radio 1, want uh, WNL zendt gewoon de nacht uit. En ja, dan dat weet wordt, ik, maar dan moet je maar net uitslag. wakker zijn, Joost. Ja, jij waarschijnlijk niet, maar anderen misschien wel, maar anders moet je wekker zetten, want inderdaad, rond die tijd wordt de uitslag verwacht. En raad eens waar wij het over hebben in avondspits zometeen. Nou. Die uitslag, want het is toch wel een spannend momentje. Er wordt, er wordt behoorlijk veel gewicht aangehangen... ook al is de uitslag totaal niet bepalend. Maar de uitdaging van, van Obama... die komt min of meer toch in de kijker rollen. En ik zeg, vier jaar Obama, wat heeft dat eigenlijk opgeleverd? Is, is Amerika toe aan een nieuwe uitdaging... Nou, ik heb zelf de analyse gemaakt voor mezelf. Denk ik nou het rapportcijfer is een mager, mager vijfje, mager zesje zou ik zeggen. Er zit, er zit toch veel in wat niet gelukt is bij Obama. En daarom zeg ik Amerika is wel degelijk toe aan een nieuwe president. En ik zie heel veel in Mitt Romney. Je noemde hem al stabiele eh, stabiel talent binnen de Republikeinse partij. Vindt u nu ook dat het tijd is voor een nieuwe Amerikaanse president op dit moment? Dan bent u aan het goede adres in de avondspits 0800 1121. Of gelooft u nog heel erg in de sprookjes van Obama? Ook dan kunt u bellen op 0800 1121, want we gaan het debat aan. We gaan starten met avondspits van WNL... over die Amerikaanse voorverkiezingen in Iowa. En u kunt ook twitteren op hashtag WNL, hashtag Eerdmans... allemaal zometeen in avondspits. Heel graag tot zo na het NOS Journaal. Uw klant blijft klant. Met CRM-software van Archie. Een idee voor iedereen die 500 euro spaargeld wil winnen.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 Mijn naam is Freddy van Tijn. In Londen zijn twee mannen schuldig bevonden aan een racistische moord... van bijna twintig jaar geleden. In 1993 werd de zwarte scholier Stephen Lawrence doodgestroken... door blanke jongeren die racistische leuzen riepen. Over de moord is in Groot-Brittannië veel te doen geweest. De politie zou uit racistische motieven het onderzoek hebben verprutst... waardoor de verdachten werden vrijgesproken. Door een wetswijziging konden ze nu alsnog voor de tweede keer worden vervolgd. Het KNMI heeft de waarschuwing voor extreem weer ingetrokken. Het stormachtige weer veroorzaakte vooral schade in de noordelijke provincies. Op de weg en voor het treinverkeer zijn er ook problemen. Onder meer werden enkele rijstroken gesloten... omdat verkeersborden moeten worden vastgezet. In Duitsland neemt de druk toe op president Wolf om af te treden. Hij is dieper in de problemen gekomen nadat bekend was geworden dat hij geprobeerd heeft berichtgeving in twee kranten te verhinderen. Die schreven over een gunstige lening die Wolf via een bevriend ondernemers echtpaar had gekregen. En de politie heeft op de A27 bij Maartensdijk een vrachtwagenchauffeur van de weg gehaald die al 30 jaar zonder rijbewijs rondrijdt. De vrachtwagenchauffeur uit Eindhoven is bekeurd voor het rijden zonder rijbewijs, het opgeven van een valse naam en een verlopen APK. Dat waren de hoofdpunten van het nieuws. Het weer Gerrit Hiemstra. Het is nu wat rustiger, maar vanavond en vannacht wakkert de westenwind weer aan. Aan zee krachten tot hard windkracht 6 tot 7 en in het waddengebied nog stormachtig, windkracht 8. En verder trekken er buien over met onweer en hagel en in de kustprovincies ook nog zware windstoten rond 80 km per uur. En morgen is het wat aangenamer dan vandaag. Af en toe klaart het op, hoewel het in het noorden grotendeels bewolkt blijft. En verder trekken in het midden en noorden van het land ook nog enkele buien over. Dat geldt vooral voor de middag. Het wordt morgen zo'n 8 graden. En qua wind is het ook een stuk rustiger dan vandaag. Aan zee en op het IJsselmeer krachtig tot hardwindkracht 6 tot 7. En boven windkracht 4 à 5 uit het zuidwesten tot westen. En morgenavond neemt de bewolking toe en dan gaat het weer regenen. In de nacht na donderdag gaat het opnieuw hard waaien en aan zee is er weer kans op storm. En ook donderdag overdag veel wind en buien. Na donderdag blijft het erg wisselvallig en zacht voor de tijd van het jaar. ANBB-verkeersinformatie. Nog zo'n 30 kilometer file in ons land. Opmerkelijk zijn de files op de A2 Amsterdam richting Utrecht. Tussen Vinkenveen en Maarsen nog 5 kilometer. Op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Er staat na een aanrijding bij Zoetewoude Rijndijk 5 kilometer. Daar zijn twee rijstroken dicht. En een lange file nog altijd op de A12 Utrecht richting Den Haag. Voor knoop het Oude Rijn 10 kilometer. Ook daar blijft de linkerrijstrook dicht vanwege een spoedreparatie. Treinreizigers tussen Tilburg en Oosterwijk. Tussen Utrecht en Arnhem. En tussen Bodegraven en Woerden dienen rekening te houden... met een vertraging van meer dan een uur. Dit is Radio 1, WNL, Avondspits, Joost Eerdmans. Amerika is toe aan een nieuwe president. Jawel, goedenavond. Dit is Avondspits van WNL met een gezond geluid op uw radio. Tot 7 uur wil ik graag uw mening horen. Bel WNL. 0800-1121. Ja, want de eerste ronde van de Republikeinse presidentsrace wordt vannacht afgesloten in een bloedstollende corpus in de staat Iowa. De eerste voorverkiezing in Amerikaanse presidentsverkiezingen die in november gehouden zullen worden. Volgens de Republikeinen moet Amerika dringend op zoek naar een nieuwe leider. En daar is wel wat voor te zeggen. Natuurlijk is niet alles wat Obama aanraakt mislukt. De Amerikaanse ingezetenen krijgen eindelijk een fatsoenlijke ziektekostenpolis en de werkgelegenheid is eerlijk is eerlijk gegroeid. Al is het miniem en vooral ondanks de overheid en dankzij Amerikaanse bedrijfsleven. Maar die groeit. Minder goed gaat het met het Midden-Oosten. En wat te denken van Guantanamo Bay? Het gevangenenkamp dat nog altijd open is. Mislukt zijn de groots aangekondigde campagnes tegen opwarming van de aarde en het verminderen van kernwapens. Net als Obama's drastische onderwijshervormingen. Niks van terecht gekomen. Terwijl de schuld inmiddels is opgelopen tot 15 triljoen dollar. Staan de VS er op dit moment goed voor? Nee, dus. Maakt een Republikeinse president hieraan onmiddellijk een einde? Nee, maar misschien is een gematigd republikein als Mitt Romney... wel de beste man voor de job de komende jaren. Met minder verbale kracht, maar een krachtpatser die voor resultaten gaat. Het tijdperk van dromen en Yes, We Can is wat mij betreft wel voorbij. Amerika is toe aan een nieuwe president. Yes, we can. Yes, we can. Yes, we can. Bel WNL 0800 1121. Ja, u hoort het. De dromen zijn wat mij betreft voorbij. Er zijn grote woorden gebruikt door Obama. Hij had veel mensen ook daarmee aan zijn zijde door die droom van Yes We Can. Maar ik, hij heeft een lijstje voorgelezen waarvan ik denk... daar valt toch niet een track record uit te, te halen dat je zegt... dat is een overgang waard naar de volgende klas. Grote woorden, weinig daden. Wat vindt u? Is Amerika toe aan een nieuwe president? U kunt bellen. 0800 11 21. Kan ook getwitterd worden. Hashtag Eerdmans, hashtag WNL. Jack de Vries, de voormalige CIA-spindokter... die twittert met deze republikeinse kandidaten kun je maar beter hopen dat Obama blijft. Interessant en natuurlijk ook weer goed om uw reactie op te horen. Piet de Vries zegt oneens Eerdmans... geen Republikein tipt aan, Amerika aan Obama. En Dorianne zegt juist, Obama moet weg. Klaas Iepma laat weten via Twitter, weten we nog hoe links stond te juichen in 2008? En niets gebracht die Obama en Paul Bril zegt, volgens mij is Amerika vooral toe aan een betere Republikeinse partij. Nou, dit snijdt door de luisteraars van Avondspits heen, kun je zeggen. 50-50 zo op het eerste gezicht op Twitter. Heel erg leuk, laat uw mening horen. 0800 1121. Amerika is toe aan een nieuwe president. Daniel Bakker uit Den Haag. Ja, goeiedag... Uh... Amerika is inderdaad toe aan een nieuwe, of niet toe aan een nieuwe president, ik ben het dus mee oneens, ja. omdat hij vooral de eerste vier jaar ook bezig is geweest met de puinzooi opruimen van zijn voorganger Bush. En je zag het bij de Reagan ook, die heeft daarvoor ook de zooi eerst op moeten ruimen van zijn voorganger Ford. Dat heeft in de eerste vier jaar ook uh, niet uh, geen windijen. Maar dat vind ik een goede. Dat, vier jaar, ja. ging het wel beter. Maar dat vind ik een goed verhaal. Alleen dan moet hij daar ook voor tekenen. Hij tekende voor vier jaar. Vier jaar zou hij de change brengen die hij wilde brengen. Dat is niet gelukt. Ja, ja, dat is waar. Dat is, maar het, is ook een, het, ja, het zijn natuurlijk allemaal grote vraagstukken waarmee hij mee, uh, waar mijn kamp heeft natuurlijk. Ja, het dus, is... ja vol, volgens mij is dat ook moeilijk om het in 4 in jaar te veranderen. Nou, dat is misschien waar. Dank je, Daniel Bakker. Aans uh, de Jong uit Hieslem. Ja, goedenavond. Nou, nou, ik, ja, ik ben het er ook niet mee eens. Ik denk dat uh, Obama inderdaad uh, een, ja, een grote belasting deed die moeilijk te halen viel. Maar als je kijkt naar alternatieven... De Republikeinse partij, nou dat is op dit moment echt heel erg. Ja, wat vind, en, wie vind je erg? Wie vind je het allerergst? Nou, euh, Nick ik denkt nog de minst erg. Ja. Die namen van de Tea Party, dat nou, gaat ook wel afvallen. Michelle Bachman, ja. Rick Perry, de fouten die gemaakt worden, de, de, de, de leefoverigheid en met name ook, nou ja, de, de, het, het, het leunen op, op God, zonder we zeggen. Hmm. Die partij, en ook hoe ze nu acteren in, de, zeggen, in het congres. Ja. Uh, absoluut niet uh, meewerkend. Uh, echt gewoon anti, ook al gaat het over hun eigen ideeën. Als het maar niet uh, lukt. Het gaat hun alleen maar op dit moment om het niet laten lukken. En op Tegenwerking laten... zeg je. Ja, nou moet je ook zeggen dat Obama het niet gelukt is om dat te veranderen. Hè? Want ook daar heeft Obama uh, dat, zich... Dat is, dat, is, dat is ontzettend waar. Alleen als je kijkt naar de verhoudingen. Het is redelijk 50-50, zullen we zeggen, in dit land. En is hem dat ook niet gelukt. Nee. Maar ik zie een, een Mick Romney of zo het ook niet doen. En die partij heeft het ook niet gebracht. Nee. Oké. Okay. Zou... Ik, ik geef hem nog een kans. Jij geeft hem een kans, uit Friesland. Zeer, zeer bedankt. Smulders, die twittert. De wereld is toe aan stabiliteit met de leiders van nu, Obama en Rutte. Kijk even naar het rijtje. Moeten blijven, zegt hij. En Alfred Kool twittert. Uh, alle ellende die je opstond is veroorzaakt door republikeinen. Bart van der Wijs twittert. Obama mag blijven, maar met Romney is wel een goed alternatief. Daar is hij mee eens. En Holland zegt op Twitter: Van de VS kan je leren dat oorlog in deze tijd volstrekt normaal is. Ze vallen ook nog als eerste aan. Het land noemen ze Defensie. Overigens, is daar ook weinig verschil tussen denk ik de Bush-lijn en de Obama-lijn te ontdekken. U kunt ook meedoen met Twitter, hashtag WNL, hashtag Eertmans. Amerika is toe aan een nieuwe president, 081121, om in te bellen. En aan de lijn in Washington is Wouter Zantingen. Goedenavond, Wouter. Goedenavond. Ja, bij jou is het middags half één in Washington DC. Uh, je bent correspondent, je kunt mij goed horen. Is Amerika toe aan een nieuwe president? Dus ja, het ligt eraan. Kijk, als je naar Obama kijkt, dan zie je dat hij uh, heel erg zijn best heeft gedaan om een uh, gematigde koers te voeren. En uh, aan de linkerkant uh, is men heel erg teleurgesteld in hem. Hij heeft inderdaad wat je net zei, komt aan hem op benen gesloten. Hij heeft nieuwe wetten tegen internetpiraterij, begint hij nee, hij heeft de uitgezet. Ja, en dus je ziet dus desillusie tegen hem, maar de mensen die hij uh, dus eigenlijk wel mee uh, lijkt te krijgen is uh, wat Richard Nixon ooit de uh, silent majority noemde, de stille meerderheid, mm. de Telegraaf leesende, Opel, uh, rijdende Amerikanen. Uh, nou, eigenlijk uh, hadden de Republikeinen een hele goede kans om, uh, om, om te winnen dit keer. Uh, door het is de sinds de jaren 30 geen enkele president meer gelukt om uh, hergekozen te worden met zulke economische uh, cijfers. Maar als ik hier met de spreek, dan merk ik ja... Die, die zijn zelf ook niet blij met hun kandidaten. En, en de beste Republikeinse kandidaten hebben zich eigenlijk niet eens in de race gegooid. Wie? Omdat ze vinden dat de Tea Party uh, zo sterk is, uh, zoveel macht heeft in de primaries, dat ze hun standpunt helemaal moeten veranderen. Kijk Bijvoorbeeld naar Romney, die, uh, die steeds meer naar rechts opgeschoven is ook, hè. Omdat hij uh, in zijn eigen partij dat wil. Dus ja. uh, uiteindelijk denk ik dat uh, Obama een goede kans heeft om, uh, om, om toch weer te winnen. Om toch de winnaar te worden. als je kijkt naar zo'n min Romney, zou hij het, het kunnen redden tegen, tegen Obama? Ja, ik denk het niet, want weet je wat er nou gebeurt? Romney was een hele gematigde man. En hij was eigenlijk een hele goede zakenman. Hij heeft een aantal dingen helemaal goed gedaan. Hij was de gouverneur van Massachusetts, helemaal pop opgedaan. Op maar uh, nu tijdens de primaries heeft hij zich helemaal naar rechts opgeschoven. En daardoor wordt hij nu wel ontdraaid. Maar, ontdraaid. Hij kan er ook hij, terug, uh, denk ik, de Wouter? Vormen. Hij kan ook weer terug. Ik bedoel, hij probeert nu die stemmen te halen. Zometeen schuift hij weer op naar het midden. Dat is natuurlijk op zich uh, vrij normaal. En dan wordt hij toch de middenkandidaat. Als ja, je een drie dubbele draai komt, dan wordt hij nog uh, helemaal ongelooflijk. Ja, zo draait. Als je drie keer draait, twee weer op dezelfde plek natuurlijk. Maar uh, uiteindelijk denk jij dat Amerika toch niet Obama moe genoeg is op dit moment? Nee, ik denk het niet. En het, juist ook omdat Obama kijk, Obama had, had ook nog de handicap dat, dat hij de eerste zwarte president was. En dat, dat heel veel mensen dachten dat hij heel radicaal zou zijn. Die dus zijn moeistig, heel erg gematigd en, en ingehouden uh, opstellen. En dat heeft hij gedaan. En ik denk dat hij daar uiteindelijk de vlucht gaat afwerpen van de mensen die niet uh, heel erg luid vaak op de Rijen TV zijn. Maar die uiteindelijk nee. ook kiezen van nou, wat heb ik liever. En die kiezen dan toch voor een Obama die uh, voor zekerheid ja. staat, dan iemand die alles omgooit. Hey, Wouter, tot slot, oh, Iowa, het is, voor jou, uh, is het voor jou een signaal of zeg je het heeft helemaal geen zak eigenlijk, uh, te bepalen, want het, het zal totaal ongewis zijn, of heeft het toch een belangrijk, uh, belangrijk effect, wat er vannacht gebeurt? Ja, uh, Iowa, als je kijkt naar nou, het is een caucus, hè, het is niet deze verkiezing. Het hmm. uh, de, de aantal mensen wat er heen komt, is ongeveer wat uh, er in een voetbalstadium uh, bijheen komt. Het stelt helemaal niks voor op de, op de bevolking daarvan. Dus uh, en het schijnt ook dat heel veel mensen worden ingebust van andere staten. Dus... Ik weet niet of je Iowa uiteindelijk of dat veel gaat betekenen. Nee, representatief ja, is het niet. zeker niet. Maar goed, de winnaar heeft natuurlijk een streepje voor. Dat kan, je, dat kan, niet, uh, dat kan hem niet ontzegd worden. W Wouter, mag ik je, mag ik je danken voor je uh, deelname vanuit Washington DC? Hoort u Wouter Zan Zantingen en hij is correspondent in Washington. We gaan het meemaken vannacht natuurlijk ook te beluisteren bij WNL op Radio 1... Wat er, uh, wat er gaat gebeuren in Iowa. Maar ik zeg dus nu al, Amerika is in principe prima toe aan een nieuwe president. 0800 1121 en er kan ook getwitterd worden. Hashtag WNL, hashtag Eerdmans, Rein van Wachtendonk zegt Obama. Obama is vanaf het begin tegengewerkt. Hij moet een doorstart kunnen maken. Hij verdient het. Sam van der Pol. Obama heeft kans op herverkiezing door het gedoe bij de Republikeinen. In een tweede termijn krijgt hij een kans om iets te bereiken. Dat is al eerder gezegd. Nanda zegt oneens met de stelling Obama moet blijven. Hij moet een tweede kans krijgen. Er is geen president die het beter zou doen. Nou, dat is natuurlijk erg uh, arbitrair, maar goed. Veel is niet uitgekomen door, door die tegenwerking. En Leonard Barrett zegt Obama heeft de erfenis van Bush opgeruimd. Economie groeit, VS uit Irak, nu zelfbouw en lommie. Echt een vernieuwende president is Ron Paul. Wat vind jij daarvan, Joost? Ben ik nou echt benieuwd naar Ron Paul? De U.S. Representative van Texas. Vrij radicaal eh, conservatief, moet ik je zeggen, Lommie. Maar ik zal het zo ook vragen aan Willem Post, onze Amerika-deskundige. die zometeen zijn licht laat schijnen over de Amerikaanse voorverkiezingen. Eh, Corverheijen uit Capelle aan de IJssel. Goedenavond. Goedenavond, spreek maar Corverheijen. Nou, Obama moet daar lekker blijven zitten. Want hij werd geconfronteerd met alleen maar ellende van de rechtse kant van het kapitaal. En dat is hier in Nederland niet om in een stelletje. Kijk maar naar Rutte. Jullie zitten op die stoelen. Jullie denken dat jullie de macht willen hebben, kunnen hebben, pakken. En als zodra er een man zit die probeert om voor een gewone burger eens een keer naar voren te komen. Daar zegt het grootkapitaal van dus stop tot hier ver, hij deugt niet. Dit deugt het niet aan, dat deugt het niet aan. Maar Cor, hij, hij zegt... Ja. Hij, zegt ik ga, hij zegt in zijn inauguratiespeech... in januari 2009 zegt hij... letterlijk, binnen drie maanden sluit ik... het gevangenenkamp Kwaantan ABB... Eh, bij Cuba. Hij heeft dat ja. verklaard. Hij, het is er nog steeds open. Wat voor, wat voor geloof hecht je nog aan die man? Ik hecht er heel veel geloof aan die man. En waarom? Als... Voorgangers van hem, acht jaar, de hele familie Bush, alleen maar belang hebben in wapenleveranties. Daar de alleen de storten. En deze man, die probeert dat te zeggen. en die wordt zoveel tegengewerkt door de hele grote kapitalistische wereld. Ja, houdt gewoon maar hij was op. juist de man die. De... Ja, maar wacht even, Cor, Hij was de man die de, die de, die de brug zou slaan. Hè? tussen republikeinen en democraten. En dat is hem dus niet gelukt. Dat valt hem ook aan te rekenen. Je kan van geld nooit winnen. Ja, geld moet rollen. Geld, geld, nee, nee, geld moet je ja, niet tegenstrijden. Je, je kan geld laten rollen, maar je kan er nooit van winnen. Nou, oké, okay, Cor, dat is duidelijk verhaal. Dank je, dank je wel. 0800-1121, Amerika's toe aan een nieuwe president, vind ik. Erik Rombouts uit Amsterdam. Ja, goedenavond, uh, Joost. Uh, ik ben het uh, niet uh, met uh, de stelling eens. Um, en uh, dat zal ik je vertellen waarom. Omdat het niet zo heel veel uitmaakt uh, in mijn beleving uh, welke president je nou hebt zitten. Uh, maar het gaat uh, om, uh, om zeg maar het congres uh, uh, wat daarbij zit. En uh, het congres uh, uh, is in Amerika machtiger dan de president. Ja. Uh, dus om, om te stellen dat uh, Obama alle, uh, he, alle macht zou hebben... Om er dingen doorheen te krijgen, dat, dat is niet waar. En dat is bij geen enkele president die een congres heeft wat hem, wat hem tegenwerkt. Moeizaam, inderdaad. Maar hij polariseert hij zelf mee, vind je? Uh, in welke zin bedoel je dat? Nou, dat hij ook de kampen niet nadrukkelijker bij elkaar brengt dan die doet. Nee, maar dat lijkt, dat lijkt me ook niet zo onmakkelijk. Hè? De republikeinen zijn de republikeinen en die zijn alleen maar verder opgeschoven naar ja. extreme, extreme dingen. Je ziet dat ook aan de. Aan de kandidaat, bijvoorbeeld Ron Paul, die heeft het alleen uh, maar over abortus en wapens. En, en dat is een beetje de hele, ja. hele riddel die de Republikeinen al uh, ja. jaren afdraaien. Oké, okay, Erik Rombouts, dankjewel. Overigens ben ik een beetje eens dat, die, dat, die, dat Romney wel de enige is die bij mij ook... Ik moet ook niet denken aan de Michelle Bachman of andere T-fanaten, want dat zijn behoorlijk conservatief. Overigens ook Obama steunt de doodstraf en is voor meer uh, rare dingen als, tegen het homohuwelijk, meen ik. Dus in die zin uh, is, is ook de democratiepartij nog behoorlijk de weg kwijt in Amerika, als je het mij vraagt. Sermaran um, Twittet, Obama's missie is, al, is nog lang niet uh, klaar. Hij is vier jaar bezig geweest om zooi van Bush op te ruimen. En Werner van Dissel zegt, het probleem van Obama is de minderheid in het congres, zoals juist ook gezegd. Breng hem echt aan de macht. Obama honderd keer beter dan welke republikein dan ook. Ja, wij zeggen dus, Amerika is toe aan een nieuwe president. I'm Barack Obama and I approve this message. Nou, dat is gunstig dat Obama dat ook uh, dat goed vindt dat wij zo'n stelling poneren. Willem Post nu aan de lijn. Amerika-deskundige. Goedenavond, Willem Post. Goedenavond. Goedenavond. Jij zit nu in Nederland, voor de duidelijkheid... maar volgt het allemaal op de voet. Uh, is, is, hoe zie jij... Ik moet zeggen, wat mij zo stuit is dat hij zegt... In Obama in 2009, binnen drie maanden is dat kamp opgerold. Heel kwam en heb ik het over. Daar, dan geloof je zo iemand, hè? Dat, dat, goed, laat het dan een half jaar duren, desnoods een jaar. Maar het is nog steeds niet gesloten. Dat, dat, waarom gebeurt dat dan niet? Nee, nou weet je, dat is een van de verkiezingsbeloften... die hij uh, niet uh, nagekomen is... Maar ja, kijk, hij ligt natuurlijk ook wel zo onder vuur. Er is zoveel Obama-haat aan de kant van de tegenstanders, dus van de republikeinse kant. Dat als hij, eh, zeg maar, wat softer ook op, op dit punt zou zijn... ja, jeetje, dan wordt er helemaal gehakt van hem gemaakt. Ik vind maar, het heel jammer, hoor, dat hij ja. deze verkiezingsblocks niet heeft aangemaakt. Maar je hebt gelijk, ja, heel veel change hebben we natuurlijk niet gehad de afgelopen nee. jaren. Dus jij bent wel een beetje ermee eens dat Amerika toe is aan een nieuwe president, of ga je zo ver niet? Nou, weet je, kijk, het punt is dit. Hè. Voordat Obama gekozen werd, was de huizenmarkt in elkaar gedonderd. Lehman Brothers was september 2008, een paar maanden voor zijn verkiezing. Uh, om het even heel kort samen te vatten, de economie stortte als een kaarthuis in elkaar. Uh, kijk, als je dan zoveel tegenstand krijgt vanuit het congres... waar Amerikanen echt op neerkijken massaal, hè. Ik bedoel, er is Obama haat aan de rechterkant, maar vergis je niet. Het congres, nou, daar moet je helemaal niet mee voor de dag ja. komen, het openbaar... Ja, dus ik vind dat Obama het ook wel heel erg moeilijk heeft gehad. Hij is goed te tegengewerkt, maar die grote woorden van hem... was het, denk je, achteraf, is het nou wel verstandig geweest... om zulke grote woorden te gebruiken? We gaan change... Ik moet hem meegeven, hij heeft die ziektekostenverzekering... dat, dat is denk ik een heel historisch besluit nou. geworden. Maar de rest hangt er nog een beetje bij. Dat, dat wordt hem... Ja, ik heb... Ik heb die campagne toen ook het heel erg naar uh, gevolgd. gevolgd. Nou, volgende week ga ik naar New Hampshire, dan zit ik er ook nog bovenop. Maar ja, weet je, Obama was nu uh, meer of meer een heiland. Hè? Ja. Hij heeft heel veel verwachtingen gewerkt. Ja, in dat klimaat kun je dat niet waarmaken. Aan de andere kant, ja, als je campagne voert, dan trek je alle registers open. Je maakt gebruik van al je kwaliteiten. En dat was nu eenmaal zijn kwaliteit. En weet je wat je zou kunnen zeggen? Vier jaar geleden was Obama echt de man die de tijdgeest vertegenwoordigde. Wat dat betreft zou je in alle objectiviteit moeten zeggen... wat heeft Amerika nu nodig... Nou ja, een president... die ook een beetje businessman uh, is uh, geweest... zoals inderdaad ja. uh, met Romney. Maar als ik dan kijk naar de standpunten van Romney... Ja, die wil de belastingen extreem verlagen... in een tijd van een enorm uh, tekort. En dan moet je weten... dan kun je wel zeggen... ja, in de tijd van Reagan werkte dat... Maar dat was toen een belastingpercentage van het hoogste tarief, 70%. En ja. nu zitten de Amerikanen op 30. Ja, als je dan verder gaat verlagen... De vraag is waar de, dat uitkomt, zeker in deze tijd bedoel je ook uh, te zeggen. De ja, overheid kan apper, soort... precies. Ja. Nee, ja, Willem... dan, he, dus dan... Ja. ja, dan krijg je echt een rampzalig scenario. Dat kan, dat kan zijn. En wat vind jij bij die kandidaat? Ik noem ze even maar Bachman, we ik Newt Gingrich natuurlijk nog. Ron Paul is genoemd Rick Perry uit Texas. Mitt Romney, uh, Roxanne Torem, die ik helemaal niet ken uit Pennsylvania. En je hebt nog John, John Huntsman Wie zeg jij is nou eigenlijk degene die het wel zou kunnen redden? Is dat Romney of geef je een ander nog een, een kans? Nee, de, de enige die uh, presidentieel is van deze republikeinen is uh, Mitt Romney. En zelfs ja. dus Newt Gingrich... Uh, en alle anderen zijn zo extreem dat wij als Nederlanders vanuit onze belangen ook echt moeten hopen... dat het of Obama wordt of Romney. Ja. En die andere kandidaten... dat zijn net duikelaartjes in een badkuip. Hè? Daar komt u eens eentje op. En dan is er weer een schandaal van een enorme blunder. En ja, ongelooflijk. Ja. Elkaar. Ja. Ja. Nou, ja, dit de... hebben we nog nooit meegemaakt. Dat we heb jij niet meegemaakt. Fluctueren. Willem, zeer bedankt voor jouw deskundig commentaar. Jij volgt het daar op de voet. Inderdaad, de volgende voorverkiezing in New Hampshire voor de Republikeinen... ga je ook uh, volgen. En waarschijnlijk uh, volgen wij met je mee. Uh, wij, wij, gaan het, wij gaan het afwachten wat er gebeurt. Wie wordt de uitdager uiteindelijk van president Obama... En zou Amerika toe zijn aan een nieuwe president? Nou, ik zet mijn kaarten op Mitt Romney, zoals gezegd. Ik vind het een hele goede, degelijke kandidaat uit het bedrijfsleven. Hij heeft de Olympische Spelen georganiseerd in Salt Lake City in 2002. Het is een man die wel wat kan. Arno Bakker, die twittert, tegenwerking is een slecht excuus. Hij wist dat van tevoren, hij heeft het over Obama. En dan toch grote woorden gebruiken, is dan niet slim. Hij steunt uh, mijn mening dat ik zeg Amerika is toe aan een nieuwe president. H.J. zegt, meneer Post heeft gelijk, maar dan moet je ook de eer aan jezelf houden. Peter Kuiper zegt, zonder Obama kan het alleen maar slechter worden. Republikeinen zouden niet eens geprobeerd hebben om kant op te sluiten. Ja, Visser uit Huizen, goedenavond. Ja, hi. Hallo. Uh, ja, ik ben, even, ik ben het helemaal eens met je stelling. Want op Obama is mijn zin is, de gekozen uh, door een groot deel van, zijn, uh, van de kiezers, omdat hij uh, uh, zwart is. En dat, uh, denk je dat? Niet op, niet op zijn programma. Nee, dat denk ik. Ik bedoel, dat heeft niks, niks met racisme te maken. Maar gewoon, ja, om, om, uh, omdat, omdat ze een keer vooral... Om een Oké. Okay. Oh. He, maar uh, bedoel, uh, dan is hij op zo'n voetstuk uh, geplaatst. Wie heeft er zonder iets gepresteerd uh, te hebben in de wereld uh, de, uh, de Nobelprijs voor Vrede gewonnen? Dat is Obama. Ik bedoel, tenslotte heeft hij die had. Hij kreeg hem, maar had toch niks gedaan? Nee. Dat is natuurlijk ook al bizar. Ja. Dus hij kan natuurlijk wel lang op van zijn voetstuk vallen. En hij heeft, ja. net wat je net al gezegd hij heeft, alleen die ziektewet, uh, heeft hij veranderd. En voor de rest is er eigenlijk. Nou, ja. precies. In, in het Midden-Oosten, ik heb het over klimaat gehad. Ik heb het over de onderwijshervorming gehad. En de banen die amper zijn gegroeid. Het, de polarisatie in de politiek. Natuurlijk heeft hij tegenwerking, zoals extra mij Twitter typisch dat je daar niet op ingaat, Eerdmans. Natuurlijk wordt hij tegenwerkt. Maar hij was degene die zei: Ik ga de brug slaan. En dan moet je toch er overheen kunnen stappen. En dan kun je hopelijk partijen bij elkaar brengen. Nou, het is van de zomer bijna helemaal ...totaal uit de hand gelopen daar ja, in het Congres. Ja, okay. wat, wat, wat, wat we ook niet moeten vergeten is dat heel links Europa heeft hem destijds ook op een voetstuk geplaatst. Klopt. Terwijl de ideeën van Obama die liggen ergens tussen de VVD en de, en de PVV-standpunten in. Maar dat vergeten ze al. Dat klopt. En dat heb, ik, dat heb ik net ook gezegd. Ja, dat ben ik met je eens. Hans Scholters uit Soetermeer. Goedenavond. Ja, goedenavond. Ik wil graag reageren op de ja. stelling. Nou, ik ben het oneens dat er een nieuwe president moet komen. En ik kan u ook vertellen waarom. In allereerste instantie... Eh, hoorde u net zeggen dat Mitt Romney de belastingen wil verlagen. Ja, had zijn Willem Post. Ja. Willem Post, precies, oké. Okay. Nou goed, Obama wil juist voor de Rijken de belastingen verhogen. Ja, Om zo de economie te stimuleren. Maar dan wordt hij elke keer tegengewerkt. En daarnaast kijken we altijd naar de dingen die eh, iemand niet goed heeft gedaan. Maar waarom kijken we nou nooit eens naar dingen die iemand wel goed heeft nou, gedaan? Nou, we hebben het allebei benoemd, hè? Ik heb ze allebei benoemd, alleen ik vind het lijstje van mislukte zaken nog groter bij Obama dan zijn, zijn successen. Ja, maar als je kijkt naar de mislukte uh, zaken van uh, meneer Bush, ja, ja. al die republikeine presidenten die daarvoor zijn geweest, dan is dat altijd nog groter. Maar goed, groot die is ook weg, hè? Maar die is ook weg, meneer Scholtes. Ja, na, dus... na, acht, uh, na, acht, na acht jaar inderdaad. Ja, gewoon herkozen, ja. Gewoon herkozen, hè? Ja. Ja, Inderdaad, maar daar was ook een rechtszaak aan, aan de gang. Ja, omdat, het niet, uh, omdat het niet helemaal correct uh, was gegaan. Dus, nee, maar hoe kun je, meneer Scholtes, zulke grote beloftes doen aan het Amerikaanse volk en ermee wegkomen dat je ze niet of nauwelijks waarmaakt? Ja, maar oké, okay, daar ben ik het wel met u eens. Maar hoe kun je in godsnaam, nou in vier jaar tijd, ja, zulke grote beloftes maken? Je ja, moet, dan moet je ze ook niet ja, maken, hè? Dan, dan moet je. Ja. Nee, maar, nee, maar wacht even, ik ben nog niet klaar. Je kunt. Je ...iets kunnen zeggen om aan de macht te komen. En op het moment dat je aan de macht komt, dan kun je aan het volk laten zien... Ja, ...dat je op de goede weg bent. Dat je het volk wat wil laten zien... Ja, wat, ...wat je kan doen voor wat je kan betekenen voor het volk. En in, Zeker. De, in, in, in, dat, in dat opzicht ja. heeft hij, net wat we eerder ook gehoord hebben... ...de zorg heeft hij aangekomen. Ja, maar u zegt hij heeft meer tijd nodig. Hans, want wij hebben weinig tijd, dus ik hou daarbij Glenn Lubbers uit Eindhoven. Ja, goedenavond, Joost. Hoi. Hoi. Ja, ik, ik vind dat uh, Obama nog vier jaar erbij moet krijgen. Hij wil om het volgende. Hij heeft in het begin inderdaad erg veel beloofd, maar hij heeft wel een hele duidelijke sociale leiding gezet. En hij is bezig gewoon met, uh, ja, met ja, een soort van hervorming. En ook het beeld van Amerika wordt in die zin anders. En ik denk dat uh, dat sociale beeld wat uh, Amerika gewoon jaren gemist ja. heeft, in die context gewoon ja, veel beter kan veranderen. Waardoor je een aantal zaken, bijvoorbeeld ook het milieu, heb je gewoon... Ik nee. heb tijd voor nodig. Oké. Okay. Hans-Julijn valt een beetje weg. Sorry, we, we stoppen even met jou. Uh, Fred Piekend zegt: Let maar op. Het hele jaar gaan de Nederlandse media Obama steunen. Nou, misschien WNL niet. Mag ik er voorzichtig aan toevoegen? Paul Smink zegt: In het land der blinden is één nog. Koning laat Obama dus maar blijven. Anthony Katgert zegt: Ron Paul is de meest geschikte. De man uit Texas dus. Uh, hij zegt Obama ruïneert net als Bush de economie en de dollar. Eddie Veer uit Amsterdam is het ook niet meer mee eens. Amerika heeft niet een nieuwe president nodig. Eddie, zeg jij? Ja, dat klopt. Met Eddie Veer, hè. Dat klopt. <totstutters> het is gebleken namelijk dat de democraten de economie altijd beter doen dan de republikeinen. Waar... In Nederland is het al verkeerd. Waar... Okay. De rechterpartijen doen beter dan de linkse partijen in Nederland. En Amerika ja. precies andersom, zegt u? Ja, precies. Het is allemaal gebleken toch En gewoon uh, uh, heel moeilijk, we leven al in een uh, crisistijd. Dus uh, pak je vooraf van hem. Weet je af, maar waar, waar zit u dat? Is dat onderzoek bekend? Waar komt dat vandaan? Nou, kijk, uh, ga, ga maar na, uh, Clinton, noem maar al, al die linkse in Amerika, als je het link mag noemen, hebben altijd beter gedaan dan uh, rechtse. Die... Nou. Het is interessant wat u zegt, ik kan, niet, ik kan het niet toetsen... maar zeer bedankt, Eddie Veer uit Amsterdam. Daniel Kwak zegt, Kwakman zegt grote woorden, grote woorden in Amerika... is dat hoe je moet uitdrukken in de politiek... en anders hoort niemand je. Meer tijd dus voor Obama... En Thijs zegt het is veel te vroeg voor deze stelling. Laten we wachten tot na de zomer. Ja Thijs, we deden het omdat natuurlijk vannacht die uitslag komt. De eerste stap op weg naar de nieuwe presidentsverkiezingen in 2012. Dus in november zullen we weten of president Obama wel of niet opnieuw president zal worden. Wij zijn er doorheen. Wat, wat ons betreft de tijd zit erop. Straks gaat kunststof verder. En vannacht is WNL zoals gezegd met nog steeds wakker. En nu al wakker op Radio 1. En ook met de uitslag rond 6 uur wordt die verwacht ochtends van Iowa. En dan weten we welke Republikein gewonnen heeft. Al daar...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 en hem leuker te maken. Zometeen te gast, modeontwerper O.J. Lucin. Hij verkoopt exclusieve maatpakken aan Society in het Nederland. Twee dingen. Zometeen, tussen acht en half negen. Radio 1, het nieuws van alle kanten. Mijn privé mening over private banking? Ik vraag van mijn private bank dat ze het soms niet met me eens zijn. Dat ze me ook tegen gas geven, maar niet naar de mond praten.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 Onze natuur vanuit de lucht. Rond kwart over tien bij de VPRO op Nederland 1. Dit is Radio 1.